Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die Rutte bedreigde blijft langer vastzitten. De Amsterdammer van 22 stuurde in Telegram groepen berichtjes... Waarin hij opriep om de demissionair premier dood te schieten, vertelt verslaggever Pien Lering. Hij schreef dat een groot deel van Nederland toch een hekel had aan de minister-president en stelde voor om hem af te knallen. En dat was het niet het enige. Ook zou hij oproepen tot het bestormen van het parlement en hij zou op zoek zijn naar wapens. De man blijft langer vast omdat er meer onderzoek komt naar zijn psychische gesteldheid. Volgens de rechter is de kans groot dat hij weer de fout ingaat als hij vrijkomt. Drie op de vier mensen die een huis zoeken hebben last van stress, frustratie en gevoelens van somberheid en uitzichtloosheid. Volgens psychologen zeggen sommige woningzoekers dat ze er elke dag mee bezig zijn. Dat ze er ook andere problemen door hebben op hun werk of doordat ze thuis veel ruzie maken. Uitlaaddiensten en hondenopvanglocaties hebben het super druk. Volgens De Telegraaf komen ze om in het werk nu veel mensen weer naar kantoor moeten. Tijdens de lockdown zijn er meer huisdieren gekocht dan daarvoor. Naar schatting zijn er zo'n 200.000 honden bijgekomen. En Facebook krijgt een nieuwe naam, zegt techsite The Verge. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil om meer bekend staan dan alleen social media. Maar het zou ook wel eens iets te maken kunnen hebben met alle slechte berichtgeving van afgelopen jaar, zegt techredacteur Nando Kastelein. Ook niet onbelangrijk, het merk Facebook is het afgelopen jaar natuurlijk ontzettend beschadigd geweest door schandaal na schandaal. En ik kan me zo voorstellen dat ze denken dat een nieuwe naam en nieuwe diensten die niet meer geassocieerd worden met Facebook gaan helpen om mensen weer warm te laten lopen voor nieuwe producten. Wat de nieuwe naam van het bedrijf gaat worden is nog geheim. Heb ik het weer nog? Vanmiddag zie je vaker de zon, maar er komen ook pittige buien over met hagel, onweer en windstoten. En het is zacht 16 tot 19 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 de ring van Amsterdam staat wieder tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En jij beleeft het. Zon, zon, Zee, Zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 I'll always remember you like a child, baby Too. Cause I never wanna see you sad. Girl. Don't be a bad girl. Childhood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 Se dolore, cuando se male dolores, cuando se quemada d'amore cuando se su vela, cuando se a doctor, cuando se dolores, cuando se a dolore, cuando se, a dolore, cuando se a su vela, cuando se a baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero lo siempre, cantare, pero lo siempre... Siempre cantaré, cuando se imae a dolores, cuando se ir mal amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma, cuando se imae a dolores, cuando se irme mal amores, cuando se inma la su vela, cuando se la motore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana, que yo siempre cantare ik cantaré, pero niet, maar ik kan het niet, ik kan het niet, ik Cuando se marea dolores, cuando se quema d'amore, cuando se inmala su vela, Siempre cantare e non sempre cantare e non ho sempre cantare e non ho sempre cantare e non ho sempre cantare e sta roba tarantana che tu sempre cantare e non ho sempre cantare e non ho sempre cantare e sta Ik weet niet dietro maar ik weet dat ik je niet kan pensando Calls him.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 daar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 Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare i fiate, fa non lo. Per Carla